En mijn hart, wat mij mocht treffen, tot een God mijns levens geven. Psalm 42 en daarvan het vijfde, het zesde en het zevende vers. Het lezen van het Heilige Schrift kan vinden in Psalm 42, maar vooraf de twaalf artikelen van ons algemeen christelijk geloof. Ik geloof in God en den Vader en den Almachtigen Schepper des Hemels en der Aarde. En in Jezus Christus, Zijn enige geboren Zoon, onze Here die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekreistigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hellen, ten derde dag wederom opgestaan van den doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God, God des Almachtigens Vaders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 een onderwijzing van de opperzangmeester onder de kinderen van Koren. Gelijk een herst schreeuwt naar de waterstromen. Al zo schreeuwt mijn ziel tot i, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar den levenden God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht, omdat zij den ganse dag tot mij zeggen: Waar is uw God? Ik gedenk daara daaraan en stort mijn zielheid in mij, omdat ik placht geen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis met een stem van vrede gezangen en lof onder de feest houdende Wat bijt gij u neder, o mijn ziel, en zijt ontrustig in mij. Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossing Zijn's aangezichts. O mijn God, mijn ziel bijst het neder in mij. Daarom gedenk ik u uit het land van de Jordaan. En Herman uit het kleine gebergte. De afgrond roept tot een afgrond bij het gedrijs. uw watergoten, al uw baren en uw gauvelen hovel, zijn en over mij heen gegaan. Maar de Heere zal des dags zijn tierenheid gebieden, en des nachts zal zijn lied bij mij zijn, het gebed tot een God mijns levens. Ik zal zeggen tot God, mijn steenrots: Waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart? Vanwege des vijands onderdrukkingen. Met een dood steek in mijn beenderen... honen mij en mijn wederpartijders... ...als zij den ganse dag tot mij zeggen... ...waar is uw God? Wat bij gij u neder, o mijn ziel... ...en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven... Hij is de menigvuldige verlassing en mijn aangezicht en mijn God. Tot zover het lezen van het Heilige Schrift laat ons voorgaan in gemeenschappelijk gebed. Ach, Heere, laat het niet kwaad wezen in uw heilige en goddelijke ogen dat we in deze middag, Heer, van deze sabbedag, een onverdiende zegen van u komt te smeken. Ach, Heer, Gij weet onze nood, de nood van een ieder van ons, en mocht nog een gebed geven, geef nog, uw lieve geest, om ook voor te gaan in het gebed, want al ge weet wat dat een mens is in en van zichzelf, maar mogen nog geven dat er nog ook in deze hier nog eens mogen zijn, en dat het zonder u niet kan, maar dat gij nog in onze midden nog eens komen mocht. En uw woord nog eens zegenen mocht tot verheerlijking van uw naam. En tot bekering der arme zondaar, En de halve valse gronden nog eens weg mogen nemen. Want de mens is zo'n dwaas hier. In een van onze eigen, dan gaan we maar door. En straks dan is een mens eeuwig verloren. Maar we begrijpen er niks van. Wij zijn er zo dood geworden in onze diepe val en adem. Maar heren mogen nog werken tot de verheerlijking van uw naam. En dat gij nog uw kerk nog eens op zou bouwen. Want gij heeft toch beloofd, heren, tot aan het jongste dag. Zou ge nog eens trekken tot met de koorden van uw eeuwige liefde. En hij heeft toch beloofd dat uw woord dat zou niet ledig wederkeren. Maar heeft dan ook in deze eer hier. Dat uw volk nog eens vertroost mocht zijn. En dat er nog eens blijdschap mocht zijn in de hemel onder de engelen. Over ene zondaar die tot bekering gebracht zal zijn. Maar dan zou er ook blijdschap in uw kerk zijn. Heren, de noden zijn er zoveel. En mocht nog onze voorbidder in de hemel zijn. Ook in al de noden van de gemeente, ook in deze dag. Waar dat jonge meid zo ernstig ziek is, heren. Mogen haar nog gedenken, wij worden nog gebeld als ze zo erg is. Ach, gedenkt er nog naar ziel en lichaam bij Hier is er dan niet een weg bij, door die vrij dat je nog haar gedenken mocht. En dat je nog eens voor en toe bereiden mocht voor de dood. Ach, Heerig, hij zei nog diezelfde God vanouds. En hij heeft toch beloofd dat het door zal werken tot aan het einde van de wereld. Heerig, denk haar. Denk ook een ander kindje die in de dag van morgen geopereerd moet worden... Heren, mocht ook die kleine kindje gedenken in al dat diepe weg ook voor het kindje en voor het ouders. En gedenkt aan al de zorgdragende, de wedenaars en wezenheren. De ongelukkige denken ze en mocht uw kerk gedenken over het lengte en breedte der aarde. En dat je uw woord nog eens stellen mocht heren. Tot de uitbreiding van uw koninkrijk. En dat je nog uw knechten gedenken mocht. Alle die geroepen, door u geroepen zijn om uw woord nog te brengen. Volgens de mening van uw geest. Heren zonder u kennen ze niks. Maar met u kunnen ze alle dingen. O, doe nog gedenken. En heeft dat uw eer nog eens, die naam nog verheerlijk mogen zijn. Och, laat het nog eens wezen in deze middag eer hier. Dat u een kerk nog in de vrijheid gesteld mogen zijn. Dat de banden nog allemaal gebroken mogen zijn. En dat nog, dat een kerk nog eens zingen mogen in Iverblijd om God te bedoelen. Want, och, heren, ge weet hoe dwaas dat we zijn. Maar Heere, leid ons dan met uw lieve geest. Het is uw geest dat leidt in het rechte weg. En het is uw geest dat leidt in dat weg van ware verzoen. In uw lieve borg, Jezus Christus. Heere, gedenk aan onze land, gedenk alles dat aan uw zegen wacht. En verblijd ons door die daden, geeft een opening van uw woord. Help ons in spreken, Heer, ook in de taal van onze oude vaderland. Heer, af Gij het opent, dan is het open. Geef de woorden daarvoor en even oor om te horen. Laat er nog hongerende zielen in onze midden zijn. Want Hij heeft beloofd dat het lege die zou niet leeg terug moeten keren. Laat er nog brood en uw geis zijn voor een arm en een ongelukkige volk hier. Och laat het voor die stumpers nog eens meevallen. Zeg nog eens wat hier. Hij houdt die eigen zo verborgen in de dagen dat er wel leven. Maar heer, het komt nog. Och geef ons niet over aan onze eigen. Maar verblijf nog door uw daden. Heere, leer ons en onze kinderen nog bidden, om nog uit de nood nog iets te schrijven. Wees men zonder nog genade, wij vragen het om Jezus willen. Amen. Laat ons verder zingen van Psalm 25 en daarvan het zesde, het zevende en het achtste vers. Wie heeft lust in hier te vrezen, het goost en evengoed? God zal zelfs zijn leidsman wezen leren, hoe gij het wandelen moet. Het goed dat nimmer meer vergaat, gij zal gij ongestoord verwerven. En zijn God geheilig zaad, zal gezegend aardrijk erven. Psalm 25, het zesde, het zevende en het achtste vers. Met de helpen dus hier hopen wij bij vernieuwing stil te staan met onze tekst dat je kunt vinden in Romeinen 8 en daarvan het 14e vers. Want zoveel als er door de geest gods geleid worden, die zijn een kinderen gods. Tot zover de heilige geest en de kinderen gods. Met, een, met vijf gedachten, het is de geest die levend maakt. Het tweede, het is de geest die trekt uit het wereld. Ten derde, het is de geest die leidt in de waarheid. Het vierde, het is de geest dat leidt tot Christus. En het vijfde, het is de geest dat leidt tot verzekering. Het het heilige geest en de kinderen gods en dan is het het is de geest dat levend maakt het is het geest dat trekt uit de wereld het is het geest dat leidt in de waarheid het is het geest dat leidt tot christus en het is het geest dat leidt tot de ware verzekering het laatste keer dan hebben we met het eerste en het tweede punt en begonnen met het de derde pint en nu hopen wij daarmee verder te gaan. En het derde punt dat gaat over het is het geest die leidt in de waarheid. Wij zouden zeggen gemeente het is dat lieve geest dat de kerk niet missen kan. Zal het wel wezen voor dat grote eeuwigheid. Het is het wonderlijke werk van de heilige geest... in de kinderen van Adam en Eva, waarin dat de Heere verheerlijkt wordt... en waar dat zijn volk geleid wordt... door die heest dat uitgaat van de Vader en van de Zoon. En wij hebben zo nodig de leiding van die heest. Wij hebben in kort vanochtend gehoord... Hoe dat de mens door de diepe val zo diep gevallen heeft. Dat wij zijn er vol van ijdelheid en van ijdelmakers. En het is het leen het geesten Gods dat ons daaruit van leiden kan. En dat geest dat werkt in de kin, in een ziel, dat leidt dat geest uit de weg van de zonde. Want waar dat God werkt gemeente, daar komt een breek met de zonde. Dat kan niet anders wezen. Dat kun je van Genesis tot openbaring lezen. Maar waar dat de Geest werkt, dan wordt het ook in de schrift geleid. Want wanneer dat de Geest in, in een ziel werkt, dan gaat dat ziel, dat wordt levend gemaakt, dat ziel... Dan gaat dorsten als dat je dat in, in Matthäus 5 lezen ik in. En die gaat hongeren en dorsten. Naar dat levende water dat God is. En nou wat een voorrecht. Als er nou een ziel is. Dat gaat naar God hongeren en dorsten. Dan gaat dat ziel Gods woord bezoeken. En als dat ziel dat woord gods gaat onderzoeken dan gaat dat ziel in het lijden van de god van de heilige geest als dat de wij dat ook gezegd heeft veertien dagen terug dan gaat dat ziel niet in het begin al de belofte gods voor zijn eigen toepassen nee want de heren die werkt door de geest in een goddelijk weg en de heren die breekt af om op op te bouwen. De Heere die maakt leeg om het te vervullen. En een mens die moet die neergebroken worden. Wij moeten leren. En de Heer is vrij gemeente. Het een dat gaat er verder mee dan een ander. De een die gaat meer onder de wet. En een ander meer onder de evangelie. Dat is allemaal waar. Maar ze zullen allemaal weten... Wat dat wij een adem geworden zijn. Dat we vijanden van God zijn geworden. Wij hebben God verlaten gemeenten in paradijs. Door onze moed willen. En vrij willen zonden. In de ongehoorzaamheid van God. En die, had die, he die heilige geest. Die had de ziel leiden in de waarheid. En die ziel. Die wordt geleid door de heilige geest. Om dat waarheid te verstaan. Want dat verstaan wij van onze eigen niet. Want Gods woord. Dat is een gesloten woord gemeente. En wij hebben van onze eigen geen ogen. En wij hebben geen verstand. Nee. Maar die lieve geest. Die leidt dat ziel in de waarheid. En dat woord van God. En het dienst van God, dat wordt zo dierbaar voor dat volk, gemeente. Dat krijgt meer waarde dan al dit stof op aarde, Want die, die zielen die door de heilige geest geleid worden, die krijgen een honger voor Gods woord. En die gaat die woord doorlezen. O, oh, dat kan wezen soms in de dag of in de nacht. Dat ze mogen daar zitten met Gods woord onder te zoeken. En o oh, ze mogen vragen Here, Heef me nog uw woord te verstaan. En leid me met uw lieve geest in de verborgenheden van die dierbaar woord. Want het is een dierbaar woord gemeente. Voor degene die door de heest Gods geleid wordt. Want onze tekst dat zegt hier: want zoveel. Het is niet het Hansen geslacht van Adem, maar zoveel als er door de Geest Gods geleid wordt. Er zijn ook velen die, die door verschillende geesten geleid worden. En speciaal in onze tijd, dan zijn er zoveel geesten uitgegaan. Maar zoveel die, als er door de hees gods geleid worden, die zijn de kinderen gods. En hier is het tot onderwijs en tot vertroosting volk van God, af en wij de kenmerken van dat leiding van de heilige geest in onze leven vinden kan. Want dat geest gods, dat getuigt van God. En dat overgetijgde mensen van zonde, van gerechtigheid en oordeel. En dan gaat dat volk, die gaat Gods woord onderzoeken. En wat vindt dat volk dan in dat? Want dat waarheid, dat leert ons twee dingen gemeen. Maar er is een goddelijke orde. Ook in Gods woord. Dat kun je in Romeinen 6 lezen. Het laatste vers. Waar dat het gaat over. En dat hebben we de laatste keer ook gezegd. Want de bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genadegave Gods is het eeuwige leven. En daar horen wij in het eerste wat de bezoldiging van de zonde is dat is de dood en dat heilige geest dat dat leidt een mens in dat ware werk hoe dat de zonde dat wij de oorzaak zijn van de zonde dat er wij schuldig zijn tegen een heilig en een drie ene god en Zover dat het de Heer begagen mocht om een ziel te leiden... dan gaat de, de Heer dieper met de mens. Want in het begin, gemeente, dan weten we nog niet... hoe diep bedorven dat we zijn. En daarom, het geest dat leidt verder. En dat leidt verder in de woord Gods. Izekiel die heeft... In zijn boek geschreven, graap maar dieper mensen, kind. En hij zal meer zonde vinden. En heb je dat nou geleerd, gemeente? Daar gaat het om. Het gaat om, kennen we er wat van, wat Gods woord overgaat. Het is zo'n persoonlijke iets. Wij zijn op weg en reis naar de eeuwigheid. En na de dood is er geen bekering gemeente. En je weet wel hoe dat de Heere Jezus zo duidelijk in zijn woord verklaard heeft. Dat wij, wij moeten wedergeboren worden. Wij moeten van de dood levend gemaakt worden. O gemeente, wat is dat volk toch gelukkig dat ongelukkig wordt. Dat moet je goed verstaan gemeente. Wat is dat toch een gelukkig volk, dat ongelukkige wordt in de rij? Want dat volk die haar naar God schreeuwen en die haar naar God vluchten en die haar met, met de duchtige roepen, Heere wees mij een zonder genade. Dat wordt door de leiding van de geest geleerd uit het woord Gods, dat we zonder God. En zonder hoop zijn. En wanneer dat dat geest dat, dat de mens daar lijden mocht. Want dan leidt hij de mens om in de nood te komen. En aan zijn einde, met zijn zelf aan de einde te komen. Want wij willen maar niet worden wat dat we zijn gemeend. Wij willen dit vasthouden en wij willen dat vasthouden. Wij willen onze vroomheid vasthouden. Wij willen onze tranen, onze ondervinding. Maar wij moeten leren. En wat moeten we leren, gemeente? Wij moeten leren dat bij te Jezus is geleven. Maar een eeuwig zielsverdriet. En hoe zullen we die lieve borg... Die is ooit nodig hebben wij zouden hem alleen maar nood, nodig hebben wanneer dat we leren van onze kant dan is het eeuwig mis dat er geen hoop meer van verbetering is want de Heere die daalt af in de diepte met dat volk en ze moeten vinden dat hij dat onze hem beden die zijne met de zonde bevlekt gemeten. en dan zien wij dat de mens. Die wordt ongeluk. En die gaat met zijn zware pak aan zich recht over de wereld. Die moet, die moet God ontmoeten. En die kan God niet ontmoeten. Want nee. om God te ontmoeten. Dat bedoelt de eeuwige de dood in te gaan. Want ten Christus. Dan is de Heer een en veer. En een eeuwige loed gemeente. En dan gaat dat volk, die gaat met, met de woord van God, die gaan maar zoeken. En ze kunnen geen rest vinden. De wereld, die kan dat volk niet meer helpen, nee. En dat volk, die gaan in een hoek zitten, in de ongelukkigheid. En die gaan met die woorden zoeken. En die gaan onderzoeken. En die gaan bedeligeren. Is er nog een weg? En dan is het dat lieve geest dat leidt dat ongelukkige volk. En die mag in Gods woord lezen. Dan wordt de grootste van de zondaar. Daar is een weg. In dat, in dat goddelijke borg. Die is zo, die is het menselijke weg net hier aangenomen. O, oh, wat is dat wonderlijk voor zo'n ongelukkige ziel. Als die geleid wordt door de heilige geest. Tot de prof profetelijke bediening van Christus. Maar ook tot het hoge priesterbediening van Christus. Hoe dat Christus, waar dat de kerk ook in deze dagen komt te herinneren. De komst van Christus in het vlees. Want dat ziel. Die door de heilige geest geleid wordt gemeente. Die wordt geleid oh, tot de geboorte van Christus. En die, wordt, die krijgt te zien hoe dat Christus zijn eigen gegeven geeft. En die heeft, die heeft het menselijke natuur willen aannemen, Omdat een arme zonder door Christus verlost mocht worden. En dan zover dat de Here dat mens lijden zou. Och, wat is het dierbaar voor dat volk gemeente. Af en ze mogen horen dat het kan nog. Och, dat arme ongelukkige volk. Ze horen soms in de prediking van Gods woord af, in de lezing ervan af, in een preek lezen. Af, waar dat het wezen mocht. En dan mogen ze horen als ze nooit gehoord heeft. En wat mocht dat volk horen. O, oh, dat voor zo'n beest dat ik ben. Dat, dat kan nog. Het kan nog. O, oh, dat in de prediking van de weg van die, van die goddelijke borg. Daar is geen zon daar te groot niet. geen zon daar te oud. Geen zondaar daartoe jong, maar de bloed van Jezus Christus, dat reinigt van alle kwaad. Oh, wat wordt dat een wonder voor dat volk? Daar wordt zo'n grote wonder gemeen. Ja, mensen die moeten het ondervinden om het te verstaan, want van de natuur dan verstaan we het niet, want dan ben we ook nooit in dat diepe ongelukkige staat geleid. Nee, maar wordt dat volk. Och, misschien zei er nog vanmiddag, heer, die kent niet vergeten. Wanneer dat de eerste keer, dat de Heere dat weg ge geopend heeft. Dat is ze mogen zien dat het kan nog, het kan nog. Oh, ik zou zeggen vanmiddag gemeente, af er zo'n schuldig. En die een pak van zonden zo hoog als de bergen. En geen weg kan zien, Oh, hoort het dan. Want er is nog een weg en dat moet nog gepredikt worden. En dat heilige geest, hij, hij leidt dat volk in de afbreking. Hij leidt ze in der eigen tot een einde. Om ze te leiden nadat ene naam onder de hemel gegeven is. Want dat wordt een volk in de nood en af de Heer dat weg niet zal openbaren dan zouden ze in de wanhoop terechtkomen. maar wat door Gods geest geleid wordt gemeente dat kan wel aan de rand van de wanhoop komen, maar dat komt nooit in de wanhoop, nee O de duivel die gaat om als een brezende leeuw en die gaat tegen dat schuldenvolk ik het eigen dat ze te veel gezonde geeft en die gaat tegen en dat vallige tijgen, dat is een hypocriet zijn, dat is een joedens zijn, maar nee gemeente. De geest die leidt en dat geest die leidt tot de weg van verlossing. Ah, oh, mens, in onze tijd wordt zoveel gesproken van Christus, maar zo weinig gekend van het heilige wet die hij de sterveling zet. En dat moet in het heilige orde eerst geleerd worden, want de heilige geest. Daar kreeg op de dag, de Pinksterdag, leest het maar in Handelingen 2. Want daar wordt dat volk overgetijgd van de schuld en van de zonde En, hij, en daar gaan zij schreeuwen, man en broeders, wat zullen we doen om zalig te worden? Ze kon er eigen niet helpen, nee. Ze kenden eigen die verlossing. Maar dat heest dat leidt in de weg van verzoen. En dat legt in het even vaders hart ter liefde gemeend. Dat ze zijn zoon gegeven heeft. En dat ze zijn zoon de prijs betaald heeft. Op het vloeghout van Hooghouta. Daar is de weg geopend voor een ongelukkige zoon en dochter van Adam gemeend. O, wege nog die tijd val ik van God. O, toen de Heer dat u weg voor u komt zo ruim te maken. O, het staat in Gods Woord gemeente. Dat het rechtvaardige die zelfs nauwelijks zalig wordt. Maar er is een ogenblik in de openbaring. Maar in de toepassing van de gerechtigheid van Christus. Dat het voor dat volk. Dat wordt zo'n rijme weg gemeente. Dat wordt zo rijm zou het verklaren kunnen. Hoe rijm dat dat weg, weg wordt voor dat volk. Oh, dat de grootste monster de dorking komt. Als de Heer die weg gaat openen voor een arme gelukkige zondaar, dan heeft hij nooit kunnen begrijpen hoe ruim dat dat weg wordt voor dat ongelukkige mens. Want dan mag hij daar eens in roepen, want dan mag hij getuigen dat het bloed van Jezus Christus dat reinigt van alle kwaad gemeen. En daar gaat het meer over in onze vierde gedachte. Het is de geest dat leidt tot Christus. En dat heest dat leidt in de toepassende werk van die leidende borg. En er zijn ogenblikken dat, dat de Heere die gaat aan die ziel spreken. En dan gaat de Heere getijgen. Ik heb een geld op één gelegd. Die, macht... op één gelegd, die machtig is om te verlossen. Af de Heere die gaat die aan de ziel en verschillende wegen praat, zeggen van zijn woord, zijn woord toe te passen. Het de here die zegt, ik heb uw zonde weggedaan. Als, er, als ik zal uw zonde verevig vergeten en weggedaan. Dat ging in het oude testament met die geit waar dat het bloed aangedaan was en in de woestijn weggeleid was. Dat dat zonde verevig vergeven is, ja. Want het is de Heilige Geest dat leidt tot Christus. En het is de Heilige Geest dat de toepassing van de verdiensten van Christus aan de ziel komt toe te passen, gemeente. En wij missen in onze dag zoveel van dat reinmakende werk van, van, van de Heilige Geest in de toepassende werk. Waar dat, want waar dat plaatsneemt, gemeente, die ziel die mag geloven. Want het geloof, dat is een gave gods. En wanneer dat een ziel geloven mocht. O, oh, die zijn kostelijke ogenblikken gemeend. Wanneer dat een ziel geloven mocht. Dat heeft gij voor mij gedaan. O, oh, dat, dat hij het horen mocht van God. Dat Christus die zegt, dit heb ik voor u gedaan. Oh, wat neemt er dan plaats voor dat volk? Oh, dan zinken ze maar weg, gemeente. Over de eeuwigende wond van Gods eeuwige liefde. Want daar wordt het volk teruggebracht. Daar worden ze teruggebracht. En daar worden ze weer levend voor de eigen kennis. Daar mogen ze God groot maken, gemeente. Oh, wat een voorrecht. En af dat geest is door mocht werken in een ziel. Dan wordt die ziel arm. Die wordt voor zijn eigen arm. Maar in God, in Christus Jezus. Dan wordt dat een rijke volk. Dat is, de, dat is een eeuwige wonder. Die worden voor de eigen arm. En toch zijn ze een re, en een rijke volk. Want in hem hebben ze alles. Want de Heere die heeft voor dat kerk, die heeft die kerk gekocht. Met zijn eigen bloed, o volk van God. Och, dat we er meer mee bezig mocht zijn. Om het van zijn mond zelf te horen. En wat verlangt die kerk voor? Dat de Heer aan de ziel zou spreken. Want die kerk die zegt, zegt het is aan mijn ziel. Dat gij mijn zaligheid zijn. Die kent het van de eigen niet meer. Nee. Maar dat de Heer het aan de ziel zou zeggen. Oh, laat me het maar eens vragen vanmiddag gemeente. Laat me het maar, maar eens duidelijk maar zeggen. Heb je het wel eens gehoord gemeente? Heb je het wel, heb je het wel eens van zijn eigen mond gehoord? En af het nog missen, gemeente. Och, zou er in onze midden een volk zijn. o, oh, die zou zeggen. Het zou me zoveel meer de waard zijn. Oh, dan al de dingen van tijd. Af ik maar van hem mocht horen. Dat, dat de Heer het aan mijn ziel mocht zeggen. Want zoveel als er door de Gods geleid worden. Die zijn de kinderen gods. Want gij hebt niet ontvangen den heest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen. Maar hij hebt ontvangen den heest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, abig vader. O, dat Geest daar is geen stilstaan in de werk van de heest, nee. Och, dat leidt verder en verder. Ik weet wel dat alle mensen die worden daar niet zo ver in geleid. De Heer is ook vrij, maar het blijft van onze kant al door eigen schuld gemeend. Wij willen zo hou met onze ondervinding tot vrede komen. Maar de Heer die leidt dat volk. En daar is zoveel meer te ontvangen gemeend. Ach. Onze voorvaders die hebben zo vaak gezegd, die kerk die leeft zo arm. Want, want die storhouses van Jozef die zijn er zo vol gemeente. Och dat we maar meer honger mogen hebben. Heb je wel eens honger gemeente? Hij schreeuwt je ziel nog eens uit naar de Heer. <coughs> of ben je tevreden met wat je omvangen hebt?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 Wat, wat een rijkdom voor dat volk van God. Door vrije genade. Maar laat ons daar maar eerst van zingen. Van Psalm 119. En daarvan het eerste, het tweede en het derde vers. Wel zijn de oprechten van gemoed. Die ongeveinsd is hier een wet betrachten. Die hij op het spoor der godsweg wandelen doet. Welzalig die bij dagen en bij nachten Gods wil bepijnst en hem als hoogste goed van harte zoekt met innespannen krachten. Psalm 119 en daarvan het eerste en het tweede en het derde vers. Gemeente, wat heeft de kerk toch een voorrecht? En dat kunnen wij horen van het derde vers dat we gezongen heeft. Dan haat de kerk, ach schoon, gij mij de hulp van geest De Heere Jezus die heeft aan de kerk beloofd, de Heilige Geest. En wat is het een voorrecht af en wij? Sts, wij zijn er zo stijl en diep afhankelijk. Maar dat er weer nog eens leven mocht. O oh, afhankelijk aan de werk van de Heilige Geest. Want zoveel en als, zo als er door de Heest Gods geleid worden. Die zijn de kinderen Gods. En dat horen wij hier van de dichter. O oh, schoon, ge mij de hulp van uw Heest. Want te de, de leiding. En de toepassing en de vertroosting van die heilige geest gemeente. Dan is er geen weg, nee. En daarom hoort dat kerk en daar haas zingen. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strek. Want ik ken zelf de rechte weg niet. Maar die lieve hees die leidt in het rechte weg gemeente. Oh, het is die lieve Heest dat, dat de kerk gods komt te leiden. En heel dan, dan ik hield dan die wet, dan leefde ik onbevreesd. Oh, wat kan het zo benauwd soms voor de kerk worden. Dat ze zo vrezen. Oh, bij dagen en bij nachten kan het soms zo benauwd zijn. Maar het is dat lieve geest. ach, dat, dat heeft dat vrede, dat heeft dat, dat heeft dat in de ziel gemeente, waar ze onder God mogen komen en achter de Heer mogen komen, wat zijn er diepe wegen wat, wat om de zonde is er in deze wereld soms niet door te gaan, het denkt zo vele gemeente die zware krijzen moeten dragen. O, gedenk voor een iedereen, wij moeten God ontmoeten. En zonder de werk van God kunnen we God niet ontmoeten, nee. Maar wat wordt er ook voor Gods volk menigmaal beproevingen, dat zo diep doorgaan, dat is in eigen kracht niet staan kunnen. En daar gaat de kerk vragen, O, schoon ge mij de gulp van die geest en ook om te bewaren van de zonde, want bij te de lijden van die heest ik hield dan die wet dan zou geen schaam mijn aangezicht bedekken wanneer ik steeds opmerk merken waar geweest hoe ik gebaan mij tot die liefde wekken o, wij zouden het maar kort zeggen, gemeente, wij leven zo makkelijk tegenwoordig zonder de nood van de leiding van de heilige geest. En daarom leven we zo ver van God af over een algemeen. En dat de Heere nog zijn Geest is rijkelijk nog eens mogen uitstorten. Want het is dat geest dat leidt in de waarheid. Het is dat geest dat leidt in de openbaring van Christus. Het is dat geest dat leidt tot de toepassing van de werk van Christus. En het is dat geest dat leidt in de verzekering en st straks. Het is de geest dat leidt dat volk in het eeuwig verheerlijken. Al oh, waar dat volk thuis zal zijn en waar dat ze nooit meer zou, is, zou is schreeuwen, ik ellendig mens... Maar dat waar ze door Christus voor eeuwig bevrijd zal zijn. Ach, gemeente, ken je ge er wat van? O volk van God, dat ken je dan niet onkinnen. Al de wonderlijke werken van een drieëne God. Want de Vader die heeft zijn volk uitverkoren. De Heer, de Heer Jezus die heeft ze gekocht. En de heilige geest die, even ze, die leidt ze in dat goddelijke weg, gemeente. Maar wij moeten gaan eindigen in deze midden. Want wij moeten nog het jonge meisje dat zo erg is in, in deze midden. Wij moeten haar nog eens bezoeken tussen de dienst. Maar oh, volk van God. Oh, wat zij ge in jezelf ongeluk. Maar wat zij je in God. In de werkvang van een drieëne God, een gelukkige volk. Want voor, voor Gods volk, dan in deze wereld is het, is het wel op en neer. En hier is het meer donker als dat het licht is. En meer strijd en vrede. Maar de Heer die heeft niet beloofd dat een hemel op aarde zal hebben. Maar de Heer die heeft wat beloofd. En dat, dat, dat de Heer dat volk van God eenmaal verlossen zou. Want daar blijft over een rust voor Gods volk. Dit is het land der ruste niet. Maar de dag van verlossing, het jibeljaar, dat komt aan voor Gods kerk. Maar alleen door de, voor de enige die door de geest Gods geleid zijn. En nu wordt het het vraaggemeente, zijn we door de Geest Gods geleid? Dat is nou de hoogvraag voor een iedereen. Bij welke Geest wordt ik geleid, gemeente? Wij hebben maar zo met een armoedige weg, dat weg van de Heilige Geest, willen uitleggen. Maar ken je er wat van, gemeente? Daar gaat het over. Ken je er wat van? Van dat levendmakende werk van de heilige geest. Want in onze diepe val van adem. Dan zijn we dood in de zonden en in de misdaden. En dan zijn we zonder God en zonder hoop. En zonder indruk gemeente. Hij weet het wel en ieder die moet het verklaren. Wij zijn op weg gereisd naar de eeuwigheid. En in een van onze zelf heen indruk ervan. Wij slapen zo maar op, op de rand van de hel, we zouden maar plat zeggen gemeente, in een van onze eigen. En daar moet er een wonder plaatsnemen. nemen, afhaal men straks de eeuwigheid zonder indruk in. En daarom is zo nodig. Dat werk van de Heilige Geest. En waar dat het werk van de Heilige Geest is, gemeente. Het is, wij moeten nooit gedenken dat dat zomaar een praatje is. Nee, daar wordt een eeuw, daar neemt een wonder plaats in de ziel van een mens. Maar wat God doet, dat is een, dat is een goddelijke werkgemeente. En het dood die gaat levend gemaakt worden door de werk van de heilige geest. En dat volk dat levend gemaakt wordt, die, na, die gaat naar God zoeken. Want die haar God missen, want dat is nooit gemist geeft. nee. Want in de duisternis, dan missen we God niet. Maar dat levende volk, daar gaat God missen. En dat geest, daar gaat volgens heilige wet, die gaat dat ziel naar God leiden. Maar die wordt eerst naar God geleid als een rechtvaardige God gemeente. Want ik zal ze zonde ordentelijk voor de ogen stellen. En dan had dat volk die moet geleid door de heef om dat zonde over te nemen. Ze moet haar naam daaronder schrijven. Dat is mijn werk. Ik sta schuldig voor de heer. Oh, het wordt allemaal eigen schuld, gemeend. Oh, er is een valk die daar wat van weet en die zijn de valk die door de geest gods geleid zijn. Die worden een ongelukkige valk. Die worden een valk die gaan naar God schreven. Is er nog een weg? Want ik ken dat dier zelf niet open doen, gemeente. Wij hebben dat dier gesloten in onze diepe val en adem. En dat kan alleen geopend worden door de, door de lieve zonen gods. Die zijn eigen leven, geeft, na, zijn eigen leven heeft gegeven. O, op het vloeghout van Hogota. om dat dier te openen. Dat een zon daar door die dier geleid kan worden. En wat wordt dat voor dat volk een eeuwig wonder. O, afge ze daar door de toepassende werk van de Heilige Geest. O, daar een hoop in de drie enige God mogen hebben. In dat voldoening van Christus. Wat wordt dat Christus dan dierbaar voor die zoon? Wat had die ziel getijden? God heb ik lief. Och, die vertrouwen hier. Oh, wat gaat die, die Heer, die maakt een ziel oprecht. En dan gaat dat had het ziel getijgen, ik ben niet waardig, nee. Nee, ik ben ik niet gramschap dubbelwaardig, maar die genade niet, nee. Maar het wordt aan de ziel toegepast, aan die ziel. Want de Heer is geen eiterste duisternis voor zijn volk. Dat volk, dat mocht wel eens geloven. En dat mocht mag, dat mag wel eens, oh, ze mogen wel eens de naam zien in het boek des levens. En ze mogen wel geloven dat ze door hem zal leven. Door hem, door hem leven. En dat kerk, dat och, dat wil soms in het, in het wordt hier geschonken in het begin bij ogenblikken. Dat is de heer verheerlijken mocht, ja. Oh, wat, wat is het de lust van dat kerk hier, om maar door genade maar in de, in de laagte te, blij, te blijven, om maar niets te worden dat God alles mag worden. Dat is de werk van de Heilige Geest gemeente. En ik weet dat dat heest van onze nauwe mens, dat strijdt er maar tegen. Want wij, dat onze bedorvende natuur, dat blijft een kruis voor de kerk van God. Zolang dat het op de aarde is. Maar de Heere die heeft drie onfiet. En die zou straks verlossen van dat boze ik. En dan straks in de eeuwig heerlijkheid. Want dan zal de weg voor de kerk. Dan zou dat vrij, dat vrije zang wezen. Want dan zouden ze eeuwig verlost zijn. O gemeente, onderzoek welke geest daarbij voor geleid wordt. Want zoveel als door de geest gods geleid worden, die zijn de kinderen gods. Durven ze dat allemaal te zeggen? Dat ze de kinderen God zijn, nee gemeend. Dat zijn maar ogenblikjes van korte diertjes. Maar de weg van de werk van dat geest. Daar ben ze geen vreemdeling van. vreemdeling van. Want dat, dat geest, als dat dat gezegd heeft. Dat, dat maakt het doodlevende. Dat leidt uit van de weg van de zonde. Dat leidt in de waarheid van Gods woord. En dat leidt tot een openbaring van Christus als de weg, de waarheid en het leven. Dat leidt tot de verzekering. En dat leidt eindelijk tot de eeuwige verheerlijking. En dat wordt in ene dag niet plaatsgenomen. Maar de Heer is vrij en al zijn weg en werk. Mocht de Heer de toepassing van zijn woord geven. Amen. Heere, zegen uw woord en vergeerlijk uw naam. En vertroost uw volk. En mogen de enigen die er nog vreemdelingen van zijn, nog trekken in dat levendmakende werk van uw Heilige Geest. Ach, Heere, werk nog in onze harten en in onze gezinnen en in de gemeenten en in onze hier. De tijden zijn er zo donker. En er zijn zo weinig. Als dat het voor het ogen schijnt van de lijden van die lieve geest. Och, komt nog eens over, heren. En bouwt nog uw kerk onder ons en onze jeugd, heren. En wij mogen niet naam herkennen, here Dat de moeder van onze, de vrouw van onze broeder, ouderling ook na zo'n lange tijd weer in deze middag in de kerk mogen een plaats hebben gedenkt er nog verder. In de zwakheid, heren, hebben het zover zo wonderlijk wel gemaakt. Het denken ze nog samen, hebben ze nog samen willen sparen door al wat ze door heeft gebracht. En de mogen de wegen nog heiligen. Het denkt aan iedereen van ons, heren. En mocht uw lieve geest nog eens uitstorten hier? Wij vragen het om Jezus willen. Amen. Laat ons zingen van Psalm 73 en daarvan het eerste vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg mocht wezen, hij ziet een gonst op die hem vrezen. En wat er verder valt, drie, Psalm 3 en 70, het eerste vers. Ga daarheen in vrede. De Heere zegene u en begoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. De Heere verheft zijn aangezicht over u en heve u vrede. Amen.